bij je lichaam voelen Ik wil je in mijn armen voelen Je bent zo lekker sexy Je dansen zo super sexy Ik leg mijn handen om je middel Ik leg mijn handen op je billen Je bent zo lekker sexy Je dansen zo super sexy Door de knieën naar beneden, naar beneden, naar beneden Samen hand naar boven, en naar boven, en naar boven Bomba. Je dat is lekker sensueel, Bomba. je dat is lekker super sexy, sexy. Je dat is een hele super sexy Vroeg in de ochtend, bomba. Dit is het in de rote, bomba. Je bent gewoon nog verblindend, bomba. Je doet zo sexy, je noemt mij op te zien, te zien, te zien, te zien, te zien.